Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Grand Prix van China is voor Max Verstappen uitgelopen op een teleurstelling. Net als gisteren in de sprintrace had hij een dramatische start... en uiteindelijk viel Verstappen na tien ronden uit met een haperende motor. Mercedes-coureur Kimi Antonelli kwam als eerste over de finish zijn eerste zege in de Formule 1. De politie heeft vannacht op een camping in Willemstad in Brabant... een eind gemaakt van een illegale raveparty. Er waren tussen de 500 en 1000 mensen. Er kwamen klachten binnen over de geluidseffecten. De politie zette een helikopter in en sloot de elektriciteit naar de camping af. Toen gingen veel mensen weg. Bij de rave in Willemstad is niemand aangehouden. In Saoedi-Arabië meldt dat het vannacht zes ballistische raketten en zeker dertig drones heeft onderschept. Een deel werd neergehaald in het oosten waar grote olieraffinaderijen zitten. Een ander deel was gericht op de Saoedische hoofdstad Riyadh. Iran meldt dat het Amerikaanse strijdkrachten heeft beschoten in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Iran schiet Amerika vanuit de Emiraten op het Iraanse olie-laadstation Gark. In Castilië en Leon, in het noordwesten van Spanje... zijn vandaag regionale parlementsverkiezingen, de derde in korte tijd. Er wordt winst verwacht voor de conservatieve Partido Popular en het radicaal rechtse Vox. De PSOE, de Socialistische Regeringspartij van premier Sanchez, staat in de peilingen op verlies. Sanchez voerde in de regio campagne met zijn boodschap tegen de Amerikaanse-Israëlische oorlog in Iran. De landelijke verkiezingen in Spanje zijn over anderhalf jaar. Dat is weer nog. Zon in de loop van de middag bewolkt en vanavond regen. Er staat vrij veel wind uit het zuidwesten en het wordt 11 graden. Morgen buien, smiddag zon en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 I gave to you Made me a slave to you I'll never be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 Thank <smart noise> you.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 you <laughs>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 Thank you.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 In the spring, just as a tree is sure its leaves will reappear, it knows its emptiness is just a time of year.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 The sleeping rose awaits the kiss of May. So in the world of snow, of things that.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 Zie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 Op een volgende keer terug wanneer ik weer ZFM Jazz uh, mag presenteren. Nog een hele fijne zondag gewenst. En hier is Blue Z